Vanka was dat. Zij treedt ook zaterdag 10 juli op op het Sea Jazz Festival in Rotterdam in zaal Mississippi van kwart voor elf tot kwart voor twaalf. On My Way heette het nummer. We gaan er alweer uit. Het programma was vandaag in handen van Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. Ik zou zeggen Right to be Wrong en dat is Joss Stone. Don't be wrong My mistakes won't make me strong I'm stepping out into the grave Just leave me alone Het horecagebied in het centrum van Hoge En ook mogen ze niet in het winkelcentrum komen waar de redden plaatsvonden. Na afloop van Nederland-Japan gooiden ongeveer 150 oranje fans met onder meer flessen en vuurwerk. Pas nadat de ME was ingezet, werd het weer rustig. Alle arrestanten zijn weer vrij. Vijf ruilschoppers worden vastgehouden voor andere openstaande zaken. Ruim 30 miljoen Polen kunnen vandaag voor een opvolger kiezen voor Lech Kaczynski, de Poolse president die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De strijd gaat tussen de pro-Europese Bronislav Komorowski en de euroscepticus Jaroslav Kaczynski, de tweelingbroer van de omgekomen president. De uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de avond verwacht. In Gouda is een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 300 omwonenden moesten daarvoor tijdelijk hun huis uit. De Britse 500 ponden wordt nu overgebracht naar een bunker van de EOD in Culemborg. Eind deze maand wordt de oude bom op de Noordzee tot ontploffing gebracht. Gisteren hebben ruim 5,7 miljoen Nederlanders thuis gekeken naar Nederland-Japan. De tweede WK-wedstrijd van Oranje was daarmee het best bekeken tv-programma van zaterdag. Hoeveel mensen de overwinning van Oranje buitenshuis hebben gevolgd, wordt pas morgen bekend. In Den Haag heeft een taxichauffeur vannacht een stuk door de stad gereden met een boze klant op zijn motorkap. De man uit Leiden was het niet eens met de prijs die de chauffeur voor de rit vroeg en sprong boos voor op de auto. De taxichauffeur gaf daarop gas waarop de klant de voorraad kapot sloeg. De taxi stopte uiteindelijk bij het politiebureau waar het ruzie in de tweetal werd aangehouden. De taxi en de klant kregen van de Haagse politie een proces verbaal. Het weer bewolkt maar hier in zon. Kans op een lokale bui blijft bestaan. Temperaturen lopen uit 1 van 15 graden aan de kust tot een graad of 19 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Dat was hem dus. Wham met The Edge of Heaven. Welkom bij de Zomerdor van CFM Zandvoort. Tenminste, dat is een beetje de werktitel van, van dit programma. Wat vandaag gedaan wordt tussen 12 en 4. En wat gaan we doen? Nou, we gaan een hoop dingen doen. Het is niet alleen popmuziek. Dus de bekende popmuziek. Maar ook de wat onbekende popmuziek. Wat hier voorbij schiet de komende maanden. En met name de onbekende popmuziek uit Nederland. Kunnen we dus eigenlijk wel zeggen. Vandaag, uh, uitzending over de Grote Prijs van Nederland. Plus een interview dat ik had met de mensen van Live in Your Living Room. Dus ook alweer twee weken terug in Haarlem. Trad daar uh, de Cosmic Carnival op. En ook dat interview wordt vanmiddag uitgezonden. Dus uh, je kunt er in ieder, geval, um, in ieder geval lekker voor gaan zitten, laat ik het dan maar beter zeggen. 7 minuten over 12, het is zondag 20 juni vandaag. Wat gebleven is uh, van het uh, oude erfenis van de muziekboulevard, wat, uh, wat nu even tijdelijk geparkeerd is, maar uh, ergens in augustus weer gewoon terugkomt. ...is het volgende, want uh, vandaag is het dus 20 juni. We hebben 171 dagen gehad. Dat betekent dat er nog 194 over zijn voor de Kalenna-frieks onder ons. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Malawi Washington. Dat is de verliezend finalist van het uh, Wimbledon Tennis in 1996... ...tegen Richard Krajicek. Hij verloor die, uh, verloor die finale partij in drie sets. En hij is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 41... Short Freulich, radiomaker, is vandaag 43 geworden. Nicole Kidman is ook 43 geworden. John Goodman, uh, die kennen we wel uit uh, enkele televisieseries, bijvoorbeeld met uh, Roseanne Barr is uh, vandaag ook jarig. Hij wordt vandaag 58 jaar. Lionel Richie, ook hij is jarig. Hij wordt 61 en Brian Wilson van de Beach Boys, ook hij is jarig en hij wordt 68. Ze zijn allemaal nog in leven. Dus dat uh, kan ik er in ieder geval wel uh, bij vertellen. Dus uh, dat zijn de jarigen onder ons. Nou, vandaag gebeurt het, uh, zijn de volgende gebeurtenissen. Want onder invloed van de internationale campagne van Greenpeace... ...ziet Shell op dinsdag 20 juni 1995 af van het dumpen in de oceaan... ...van de afgedankte boorplatform platform, platform Brandspar. Er was behoorlijk wat commotie. Tegenwoordig uh, is er ook uh, wat uh, nieuws rondom het Milieufront. Kijk maar wat er zich in de Golf van Mexico afspeelt rondom uh, de olieflek van BP. En dan is dit toch wel een hele bijzondere dag als je dat dan afzet. Maar dan wel in 1995, 20 juni dus. Donderdag 20 juni 1991 kiest de Duitse Bondsdag na emotionele debatten voor de nieuwe hoofdstad Berlijn boven Bonn als zetel van het parlement. Dat was op die dag, Zo ook alweer bijna 20 jaar geleden, 19 jaar terug, alweer vrienden. Dus het schiet op. En dinsdag 20 juni 1989 wordt in het attractiepark Autotron in Rosmalen het Huis van de Toekomst geopend. Een militaire coup in Haiti op maandag 20 juni 1988 zette de pas gekozen president Leslie Manigat af. De vorige leider Henry Nemfi herneemt de macht. En de geallieerden voerden op zondag 20 juni 1948 in West-Duitsland de d in. Dat gebeurde dus ook. 20 juni 1943 is ook een bijzondere mijlpaal voor velen in de Tweede Wereldoorlog. Want, en eigenlijk ook een... Een hele zwarte bladzijde eerlijk gezegd ook. Voeren de Duitsers uh, bij een grote razzia in Amsterdam 5500 joden weg naar Westerbork. En op woensdag 20 juni 1906 gaan in Utrecht de eerste elektrische trams rijden. En Rusland verkoopt op donderdag 20 juni 1867 Alaska aan de Verenigde Staten. En dat was voor de ontdekking van de bodemschatten. Voor de ontdekking van de bodemschatten. Ja, want als die Russen er nu naar kijken... Dan zijn ze, zitten ze nog een haren uit het hoofd te trekken dat ze dat ooit gedaan hebben. Goed, dat allemaal vandaag op die 20 juni uh, kunnen we dat nog een keer herbleven. Zoals gezegd, vandaag uh, ruime aandacht voor de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland... op uh, de interviews die ik afgenomen heb op 7 mei en op 28 mei, 7 mei in Exit Rotterdam. En 28 mei was dat uh, de dag in Pakhuis Wilhelmina, dus ook alweer bijna drie weken terug... En uh, dat uh, is het uh, riedeltje wat vandaag afgestoken wordt hier bij ZFM Zandvoort. Natuurlijk ook uh, de wat uh, minder bekende popmuziek uit uh, de omgeving. Uit Amsterdam. Dit komt, dit komt bijvoorbeeld uit Amsterdam en dan heb ik het over Houses. En ja, de enige, het enige nummer wat, uh, wat ik vind dat het zeer toegankelijk is. Hoewel het handelt over een zeer donkere kant van het leven. Namelijk over zelfmoord. Wash your face. Still watching, but my mind had turned away Know that movies make things look better And that guy can really play But for now it doesn't matter It sounds cool and looks okay I am checking out some workers Which I know they will get paid But still... I can't hear what they're talking about. Words have a meaning, even I know their lies. Oh, I can imagine all those people. place and dream like I do of a good place to live for a while, for a Naast mij zit Erik Jan, ik zit in uh, ik zit Rotterdam voor onze omroep. Zandvoort, ja het is wel een, een weg, maar dat heeft te maken met de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Want als je wat hoort, dan is dat dus nu Nicole Bus die uh, staat te spelen. Maar Erik Jan van St. Palleroid zit naast me. Je zei voor aanvang, dit is een hobbyproject. Ja, en ook na vanavond blijft het ook nog steeds een hobbyproject. Tenzij het uh, professioneel wordt, want dan is het geen hobby meer. Waar komen jullie vandaan? Uh, ja, ik woon in Rotterdam. Officieel kwamen we bijna met de Hildeband uit de Rilkanje. Een klein badplaatsje in uh, Zuid-Holland onder Rotterdam. En uh, nu zijn we eigenlijk verspreid over heel Nederland, Delft, Amsterdam en Rotterdam. En voor de gelegenheid komen we af en toe samen even wat te oefenen. En dat is uh, St. Polaroid. Wat is het verschil, want je zit ook in een andere band hè? That band From Holland zeg je, zei je ook. Uh, wat is het verschil tussen dit wat je nu aan het doen bent en dat andere bandje? Ja, dit blijft allemaal uh, netjes uh, akoestisch en uh, met oude instrumentjes en orgeltjes. En met de band is het meer uh, wat voller, met uh, meer elektrische gitaren. Maar ook wel met heel veel aparte instrumenten, maar net allemaal wat, wat ruiger eigenlijk. En dat is eigenlijk het enige verschil. lig je uh, voorliefde dan toch bij het zingen Songwriter? Of is het dan meer toch dat andere, waar je dan uh, met Dead Band From Holland zit? Nou, nah, het maakt me echt, echt helemaal een uh, fluit uit. Nee, ik vind het allemaal helemaal prima. Ik vind het gewoon altijd leuk om op te treden of het nou met de band is of met die andere jongens, het is allemaal perfect, ik vind het leuk. Omschrijf St. Polaroid eens dus even heel in het kort. Uh, ik hoop de meest is inscriberten op een rommelmarkt, ik ga een keertje op een zolder oefenen en gaan dan optreden. En dat is uh, St. Polaroid in het kort? Ja. Hebben jullie er al in Roca, kan je er al enige rugbaarheid aangeven dat jullie er zijn? Ja, nou, vanavond denk ik wel zeker. Uh, uh, ja, mijn ouders zijn er. Maar ik denk ook wel dat je nou vanavond hier uh, toch misschien uh, enige uh, bekendheid kan afleiden. Ja, nee, er zijn wel veel mensen uit die, uit die omgeving gekomen. Maar, maar ik, moet er, ik heb ook best wel echt wat uh, rondgemaild en gespamd. Dus uh, als ze, ik had ze ook bedreigd. Als ze niet zouden komen, zou ik ze opzoeken. Dus. Bedreigd noemen wel. Ja. Um, <laughs> Alles voor de grote prijs, hè. Ja, maar, nou ja, jullie sta, je staan hier nu in Rotterdam, wat, wat, wat vind je ervan? Van zo, dat je dan toch uh, met, met, je, met je broers dan in ieder geval, en uh, de trompetist is alleen geen familie van je? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel gezegd, maar eigenlijk niet. Nee, maar uh, het is, het is, is het leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het uh, optreden vind ik sowieso altijd leuk. En wat ik zeg, ik bereid eigenlijk nooit echt wel voor en ik laat allemaal over me heen komen. De ene keer gaat het heel erg goed, de andere keer gaat het wat minder goed. Nou ja, ik vind alles best als ik maar gewoon... Die avond gewoon lekker plezier heb gehad. En dat vind ik alles best. Nou ja goed, het, is, het zit erop voor, je, voor, je, voor jou en voor je kornuiten. Dankjewel voor het interview. Ja nou, dankjewel. En uh, als je ooit een keer een goede band in de studio wil hebben. Je weet ons te vinden. Ja wat is het, uh, nog even dan nog één snel. Waar je ze je vinden? Op uh, myspace.com slash Polaroid. Gewoon allemaal aan elkaar. Of uh, myspace.com slash Holland. Dat bandje uit Nederland. Dankjewel Erik. Dankjewel hè. sing About Your Grace For the Rest of My Days I want to sing I want to praise You for the rest of my days I want to sing About Your Grace For the rest of my days I want to sing I want to praise You for the rest song Zitten we dus gewoon echt in uh, het halletje van Exeter, Exit Rotterdam. Je hebt uh, Nicole Bussen heb ik bij me staan. Kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Uh, als jij jezelf omschrijft. Wat, ja, hoe omschrijf je jezelf? Um, Vuurig, veel passie. Um, blij, vrolijk en um, krachtig. Sol ook? Sol, heel veel sol. Ja, zeker weten. Ja, ik hoorde een nummer... Jeruzalem? Ja. Dat, was dat, dat ja. vond ik wel heel apart. Ja, klopt. Ik ben zelf ook um, in Jeruzalem geweest. En uh, ja, het. Um, ja, als je het nummer zo hebt ook hebt gehoord, ja, het is uh, een ja, met een diepe tekst. Ja. En uh, ja, zoals iedereen weet, er is ook heel veel aan de hand in Jeruzalem. En uh, ja, ik zing ook over de situatie, maar ook Jeruzalem als in je eigen Jeruzalem, jij ja, ja, als persoon. Ja, ja, ja dus, dus gewoon een eigen wereld. Uh, wat lijkt op Jeruzalem? Zoiets? Ja, um, Jeruzalem um, staat ook, um, Kan ook um, jou, jou als persoon um, uitbeelden. En um, ja, daarom zing ik Jeruzalem. En het gaat eigenlijk over mezelf, maar het, ja Meer, eigenlijk meer dan ja. dat. Ja, um, singer Songwriter, is dat iets wat jou op het lijf uh, uh, geschreven is? Ja, ik schrijf sinds mijn elfde, dus dan mag jij beslissen of. Uh, ja, <laughs> of nou ja, of goed. Je vanavond heb gehoord of je het oké okay vond. En... Ja, ja, ik, ik, ik heb het in ieder geval ervaren als uh, heel bijzonder, in ieder geval. Dat, dat sowieso. Maar uh, ja, hoe kom jij zo, uh, zo in één keer zo hier terecht? <laughs> ja, hoe kom ik opeens hier terecht? Ja, ik ben al een tijd bezig met muziek. En uh, ja, ik vond het wel uh, 2010 wel een mooie tijd om ook echt naar buiten te treden. En mijn visie en mijn boodschap echt ook echt naar buiten te brengen. En. Uh, en de liefde voor muziek um, ook echt aan de mensen over te dragen. En dat vind ik heel belangrijk, mijn visie is dat de mensen ook echt de liefde en de puurheid in de muziek ervaren en voelen. Je hebt twee bandleden, uh, Gino en Ebenezer. Ja, ja. Uh, omschrijf die twee jongens nou eens. Wauw, um, geweldig. Um, heel krachtig, sterk, um, muzikaal, talentvol, um, hart van goud. Heel puur en heel zuiver. En... Uh, ja, yeah, I love those guys. Serious, man. I love them. Yeah. Zo'n avond als deze, die zou je dan gewoon een keertje over willen doen? Zeker weten, zeker weten. Ja. En als je nou zegt, uh, ja, ze zeggen van we gaan er twaalf door naar de halve finale. Wat zou je dan uh, zou je dat leuk vinden als je weer een uh, stapje verder bent? Ja, natuurlijk. Zeker. Het is uh, mooi meegenomen. En het is gewoon ja, een hele leuke ervaring ook. En ja, ik vind het, ja, ik vind het heel vet als, uh, als we door zouden zijn. Ja. Nog even voor de mensen, want ja, we zitten even voor de zandvoortsomroep, even voor alle duidelijkheid. Yeah, yeah. Stel, uh, van, nou, we willen toch even wat meer weten. Waar kunnen ze dan jou vinden? www.myspace.com slash Dat is N-I-C-O-L-E-A-B-U-S. Bus, net als het openbaar vervoer. Makkelijk. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. To make me lie, so many ways to make me cry so many ways to live my day, so many ways to spend my night, but it all comes down to death: feelings disappear, and all we ever Changes when you're here, when you're near So many days to write these songs And all the things that come along The old people say that we'll realize one day But the hope is in your eyes My solemn heart is yours So many different deaths Behind so many different doors So many days So many things I will say So many rights So many wrongs So many songs But it all comes down to this The feelings disappear And all we ever knew Changes when you're here staat uh, Jay Minor van... Uh, ja, uit... Waar kom je eigenlijk vandaan? Uit, uit Zeeland. Uh, uit, uit Middelburg. Ja. Uit Middelburg? Ja, de hoofdstad. Um, ja, alleen maar jezelf begeleid op een uh, akoestische gitaar. Klopt, ja. Hoe, ben je, uh, ja. hoe ben je ertoe gekomen om juist dat instrument te pakken? Um, ja, ik denk toch wel ouders en ook uh, de muziek waar ik naar luister, waar ik echt van hou, dat is toch altijd gebaseerd op akoestische gitaar. En uh, ja, er stond er een in huis toen ik jong was, dus... Uh, door wie heb je je laten beïnvloeden? Want als je akoestisch gitaar zou speelt, dan, dan moet dat heel aparte popmuziek zijn. Ja, ik ben ook niet echt van de popmuziek. Uh, ik ben meer van Neil Young, de oude, de oude country legende. En uh, Ik luister ook naar veel nieuwe muziek, maar dat is geen muziek die je in de top 40 vindt of die je op MTV hoort. Of zo. Je bent er ook niet bang voor om juist dat soort werk uh, proberen naar de, naar de voorgrond te tillen? Nee, dat, dat is juist eigenlijk mijn doel. Um, ik hoor vaak mensen van ja, moet je niet wat swingendere nummers spelen of zoiets? En dan denk ik van nee, ik doe waar, uh, waar ik mijn gevoel in kwijt kan. En dat zijn mijn liedjes ook, die zijn gewoon heel puur gebaseerd op gevoel. Je bent 17, dus je bent eigenlijk uh, ja, hoe lang ben je eigenlijk bezig? Um, ik heb in, even denken, oktober 2008 heb ik mijn eerste liedje geschreven. En, um, toen kwam ik bij de Zeeuwse Blofte terecht, dat is de Zeeuwse talenten. En dat was mijn eerste optreden en won ik meteen, dus uh, toen is alles heel snel gegaan. Heb ook een band bij elkaar geraapt, alleen ik uh, besloot om dit alleen te doen, omdat het toch wat, uh, ja... Band uh, is dus iets heel anders? Nou, het zijn, het zijn uh, vaak dezelfde liedjes, maar uh, ja, uh, met de contrabas en een percussioniste en uh, nog een tweede stem. Het is allemaal wat, allemaal wat groter en zo. En, uh, ja, ik had hen ook wel mee willen nemen en uh, misschien doe ik dat in de halve finale, als dat zo ver komt natuurlijk. Is, het lijkt me wel een droom om uh, ooit daar te staan in Paradiso. Ja, dat hoop ik wel, dat hoop ik wel, echt. Ja. Wat, uh, wat vond je van zo'n avond als deze in, uh, in een ja, toch kleine zaal? Ik vind het een hartstikke leuk podium. Dit is ook echt het soort uh, podium waar ik graag sta. Um, er, er luisteren ook echt mensen en uh, ja, de andere bands ook uh, hartstikke goed, dus het is hartstikke gezellig hier je stem was, ja, vond ik heel, heel bijzonder. Het is ook inderdaad wat je zegt. Nu je zegt ook Neil Young, daar deed het ook mee. Inderdaad, ja, dat denk ja, je. Ja, ja um, hij, hij zingt ook op een hele schaamteloze uh, manier. Hij, zijn stem is niet perfect, alleen is hij ook niet bang voor. Dat is bij mij hetzelfde. Uh, ik zing een paar hoge noten die ik eigenlijk niet zou moeten zingen. Maar ik doe het toch. Dus uh, Gewoon omdat mijn gevoel dat zegt. Nou goed, uh, het zit erop. Dus, uh, nou ja, waar kunnen ze jou vinden als uh, mensen toch uh, wat meer willen weten van jou? Op internet, J-Minor, uh, gewoon googelen En uh, er komt, uh, ik en mijn band hebben een demo opgenomen. Want we doen in Zeeland mee aan een uh, bandcoachingstraject. Marien Dorlijn van Mos is uh, onze bandcoach. En we hebben in Excelsior Studios onze demo opgenomen. En die uh, komt over een maandje ook, uh, wordt die ook het internet opgegooid. Dus, uh, stay tuned. Dankjewel. Graag gedaan. She knows I'm there and heaven knows I hope she goes my Eloisa. I'd love to please her I'd love to care but she's not there and when I find I'd be so kind You'd want to stay I know you'd stay do it, do de do do de do it, do Mieze Eloïs van Dave, nee wat zeg ik, Barry Ryan, bracht de tijd op tien over half één inmiddels bij ZFM Zandvoort op 106.9 vanmiddag tot 4 uur met deze zomerse aflevering van de zomer door met ZFM. Ja, het is leuk bedacht. Maar goed, we gaan daar in ieder geval aandacht besteden aan de grote prijs van Nederland, de kwartfinales. We hadden net een aantal interviews van, die ik gemaakt had op 7 mei in Exit Rotterdam. Daar uh, speelden een aantal singer-songwriters. Je hebt uh, kunnen luisteren naar Erik-Jan Vriend van St. Polaroid, Nicole Bus. Zoals ze zelf ook op het podium staat met twee muzikanten erbij... En Jay Minor, ook zelf uh, alleen, was hij, hij was alleen zonder zijn early birds, die uh, normaal gesproken ook bij hem uh, zijn. Straks in de tweede uur gaan we gewoon natuurlijk vrolijk verder met uh, de opnames van 7 mei in uh, Exeter Rotterdam. En de 28e die volgen nog verderop in de middag. Dus blijf gewoon luisteren naar dit uh, programma, dan hoor je wat er allemaal leeft... Onder de singer-songwriters in Nederland, zo kun je dat uh, wel stellen. En over singer-songwriters gesproken, deze is dan maar de centrale van vandaag. Een dame die het uh, gewonnen heeft in 2008. En dit is Fabiana Damers. Nothing's happened Expect me to move Platform 9 van Hotel Wazinski. Vorige week draaide ik de Dice. Dat is een ander nummer wat uh, terug te vinden is op hun huispagina Ik zeg het er maar even bij. Daar uh, vind je deze twee songs uh, terug. Dit was het andere song die ze vandaag toevallig gewijs hebben geplaatst. Dat moet je bij mij niet doen, want dan draai ik hem meteen. En die dame, uh, de, wat, wie schelde er nou achter uh, Hotel Wazinski... dat zijn Alex en Frauke. En die dame, die dame, die kennen we ergens van. Ja, ze speelt namelijk ook in de band... Gangster Die een aantal weken geleden hier uh, waren Samen met Daan Is dit uh, een nummer wat uh, Ja sorry ik moet er toch eventjes overheen uh, kletsen Dus ik wacht nog heel eventjes Met het, uh, het instarten van dat nummer uh, Maar ze was toen een, uh, een tijdje terug uh, Hier samen met Daan van Putten Van, uh, van Gangster uh, een akoestisch nummer Um, Slipping Away heette dat nummer wat ze toen akoestisch speelden. En dit is de uiteindelijke versie zoals die terecht is gekomen op de EP. Hier zijn ze dus. Gangster met Slipping Away en Frau. Dus. It's too late for yesterday. Still too early for tomorrow. Hanging on the peak. Makes my hope seem so hard. Ik Zou het dan toch nog misschien lukken met deze band uh, om hier een leuke hit mee te scoren? Het zou me niks verbazen eerlijk gezegd, want uh, het zit zo verschrikkelijk goed in elkaar. En ik denk nog even terug aan die donderdagavond dat ze hier met z'n tweeën waren. Daan op zijn akoestische gitaar en Frauke de, uh, de zang deed... En dan ook op dat allerlaatste toontje die Daan dan nog uit zijn akoestische gitaar weet te persen. Dat is dan wel heel bijzonder geweest. Uh, wil je nou nog meer weten van uh, wat er nou op die donderdagavond... Ja, afgelopen donderdagavond hadden we We Cook With Fire uh, in de studio. Die jongens hebben ook nog wel wat, uh, wat achtergelaten. Niet in negatief opzicht, maar in positief opzicht. Uh, ja, dat, dat is in ieder geval uh, wat wij dus ook nog uh, hiernaast dus doen op deze zondagmiddag tussen 12 en 4, wat meer het domein is voor de singer-songwriters. Dus mocht je uh, wat weten en mocht je wat hebben, mag je het altijd laten weten hier bij ZFM Zandvoort en dan zullen we het zeker gaan draaien. Het is uh, bijna uh, geweest niet de eerste uur van de zomer door op ZFM. Leuke naam. <laughs> Ik vind het echt uh, heel leuk bedacht. Uh, maar we sluiten af met een uh, nummer van, uh, uit 2008. En dat is Lenny Kravitz. De man die uh, zoveel uh, songs al geschreven... maar ook vele muziekstijlen al heeft beproefd eerlijk gezegd. Werkte onder andere samen met uh, Puff Diddy... Uh, Pharrell Williams... goede vriend van Lewis Hamilton... Sheryl Crow, BB King, Eric Clapton... Iggy Pop, Mick Jagger, Guns N' Roses... Erica Badu. Prince, Jay-Z, Bruce Springsteen en Nene Sherry. En natuurlijk ook nog na de dood van de King of Pop Mike, met Michael Jackson heeft hij ook nog iets gedaan. Tenminste, dat heeft hij op zijn Facebookpagina nog achtergelaten. Dit is uit 2008. Niet uit het nalatenschap van Lenny Kravitz, maar er was een hit in 2008. Het heet I'll Be Waiting tot aan het nieuws van 1 uur. Zo. So